Was een klok. Nog een klok. Hallo. Hallo. Hallo. Uh. De de de was een klok. Dit is Hallo? de radio. Nog een klok. Hallo. Hallo. Hallo dan. Jeetje man, het is echt heel ingewikkeld op deze manier. Um, er was een ik. Hallo de radio. Ja, wacht even. Uh, ik, ik moet het zo doen. Ja, dit is de manier. Ja, ik, ik, heb, ik heb het ontdekt. Dit is de manier. Zo, zo, zo doe je het. En uh, gewoon, uh, dan is het gewoon weg. Uh, dan, ...dan kun je het gewoon weer luisteren... ...denk ik hoor... Dus ...speciaal voor... Uh, ...iemand die geklaagd had... ...over de kwaliteit van het geluid... ...en... Uh, ...ja... Ik ik, ik, ...ik... ...ik hoop dat de kwaliteit van het geluid... Uh, ...ja... ...nog steeds... Uh, ...helemaal niet oké okay is... ...want dan... ...dan komt het allemaal goed... Dan, dan ben ik op de goede weg. Eh, uh, ja. het ja. Dus, hallo, that's me. It's me, hallo. Ja, hallo. Hallo, hallo. Wat leuk, op de chat doen ze ook mee. Je, je kan trouwens ook met z'n allen gewoon op de chat komen. Dus dat is helemaal niet zo moeilijk. Je moet gewoon naar ridradio.com gaan. En dan... Uh... Ja, dan ben je er, je kan ook ridderadio.nl doen, kom je er ook. En hoe dan ook je komt er. Uh, en als je er komt, wauw, laat het me dan even weten. M Maak er foto's van. Hoe je dan komt. En, en waar je dan komt. En, en het is, nou ja, dat is in ieder geval, ja. Uh, tja, hoe moet ik het uitleggen? Het, het gaat er eh, eigenlijk vandaag helemaal nergens over. Net zoals al die andere dagen dat het ook nergens over ging. En ik kan je garanderen, er waren ook wel dagen dat het ergens over ging. Maar uiteindelijk ging het ook weer nergens over omdat het echt een programma voor toen was. Maar, maar dit is een programma voor nu. En een programma voor nu, dat moet dus ook aansluiten op het nu, zoals het nu is. Ja. En hoe is het nu? Ja, er zijn allemaal weer nieuwe creatieve mogelijkheden gevonden... om te zorgen dat we gewoon allemaal niet ziek worden. Maar, maar eigenlijk de beste methode is gewoon om te zorgen... Dat je niet ziek wordt. En er is eigenlijk maar één manier die werkt. En een heleboel mensen zeggen. Hoe kan het dan dat jij dat weet. Die ene manier hoe dat werkt. Nou. Je immuunsysteem moet je niet versterken. Dat, dat heb je helemaal gezien. Want dan gaat je immuunsysteem ongelooflijk versterkt reageren. En dan krijg je ongelooflijk veel problemen. Dus dat moet je niet doen. Uh, je immuunsysteem verzwakken. Nee, dat moet je ook zeker niet doen. Dat is ook nergens voor nodig. Maar, je zou wel kunnen zorgen, dat je je gewoon gedraagt zoals je je eigenlijk zou gedragen. En, en eigenlijk zijn de meeste mensen best wel, Netjes. Hè, de, de meeste mensen die ik ontmoet... Ik, ik begin niet direct met tongen. Nee, dat doe ik pas later. En ja, dat soort dingen. Je, je houdt er rekening mee. Het is net zoiets als van... Nou ja, je houdt er rekening mee. Gewoon dat je... Met jezelf overeenkomt... Dat jij niet ziek wil worden... En je wil iemand anders ook niet ziek maken. Nou nou weet ik wel dat sommige mensen die dit programma beluisteren, dat die er regelmatig ziek van worden. Maar dat komt meer door dit programma, als dat het komt door het virus. Hoewel, er zou dus best wel een virus kunnen zijn om dit programma te willen luisteren. Dat op het moment dat je dat virus hebt, dat je gewoon niet eens meer anders kan. Dat je gewoon denkt van, nou, ik, ik moet luisteren, het gaat nergens over. Het heeft ook geen enkele aanknopingspunten. Er is niets om jou vast te klampen. Nee alleen je eigen ideeën, je eigen ideeën, en weet je, ik, ik weet het ook wel, er zijn een heleboel mensen met ongelooflijk rare en fouten, en nou wie ben ik om te zeggen dat het foute ideeën zijn, maar in mijn hoofd dan in ieder geval ontzettend rare ideeën, en dat is eigenlijk het enige wat je hebt, ja. Het enige waar je enig houvast aan zou kunnen hebben, aan je ideeën, maar of die ideeën nou eigenlijk ergens over gaan of, of ergens toe leiden. Of dat je ze ook gaat uitvoeren. Ook dat is helemaal aan jou. Jouw idee, Jij die dingen bedenkt. Dus eigenlijk helemaal niet. Zo handig. Het is soms ook wel handig om te weten wat andere mensen denken en hoe ze daar zo toe gekomen zijn. Eigenlijk het mooiste in het leven is dat je met elkaar kan praten. En dat je naar elkaar kan luisteren. En dat je mekaar probeert te begrijpen. Ja, het is voor sommige mensen tegenwoordig heel moeilijk om te luisteren naar andere mensen, naar andere ideeën, naar andere gedachten. En nou dacht ik vroeger dat het heel moeilijk was om naar gedachten te luisteren, maar. Vrij snel kwam ik erachter dat mensen daar een trucje voor hadden en dat heette taal. Taal? En met taal kun je dus woorden aan elkaar plakken, waardoor mensen op een gegeven moment een een of andere zingeving zien. Kijk, als je dat zo op die juiste manier achter elkaar zet. Al die woorden en zo. Dan, dan heb jij de zingeving gegeven. En anderen kunnen het dan zien. Maar dat is toch heel wat anders dan spraak. Spreken. Gewoon woorden gebruiken. En... Ik weet, het klinkt gek hè, en zeker in een tijd zoals dit, of is het deze tijd, nou deze tijd is het zeker, het is bijna nu, in ieder geval voor jullie, dan nu is het net, voor mij, dat is raar, met internetradio. is wel een mooi woord, als je erover spreekt. Maar, maar als je het zou schrijven, zou je het moeten onderbreken, dan zou je moeten zeggen inter, spatie, net. Ja, dan moet je dat woord spatie dus even vergeten, maar laat even een ruimte over tussen inter en net. Dus, dus eigenlijk wat je te horen krijgt, wat je te zien krijgt, van ergens anders. Dat was eigenlijk net. Het is, is een, niet, niet real time. Het is, het is een poging. Een probeersel. Maar we kunnen nooit zo snel zijn... Als dat nu is. Nee, nu is het altijd sneller. Het is net al geweest. In ieder geval nu niet. Nou, nou, de, nou ja, je, je begrijpt. Jongen, je zou er een beetje depressief van kunnen worden. D dat worden we natuurlijk niet. Want dat heeft helemaal geen zin. Nee. We, we, we gaan voortaan gewoon luisteren naar elkaar. En, en elkaar dingen vertellen over onze eigen gedachtes. Of is het gedachten... Nee, gedachten klinkt zo in de verleden tijd. Gedachtes. Ja, ik heb ze nooit, maar andere mensen die zitten er vaak jaren mee. Ja. Gedachtes. Het is iets waar je bijna nooit bij stilstaat. En om... On... Ja, dat is raar. Waarom sta je... Nee, dat is niet normaal, hè? tegenwoordig. Stilstaan hoort er niet bij. Nee. Dus je staat ook nergens bij stil. Het moet zo snel mogelijk, zoveel mogelijk. Zo maximaal mogelijk, zo effectief mogelijk. Zo rendabel mogelijk, ja... Productief. Het zijn allemaal woorden. Moderne woorden. Maar als je ze spreekt. Hebben ze minder betekenis. Als dat ze op papier staan. Het is net zoals cijfers. Nee, ik kan voor alles cijfers geven. Maar, maar het is wel zo. Dat als je in Duitsland op school zit. En je krijgt een eind. Ja. Dan ben je wel een tien. Dus zelfs met cijfers... Is het best wel ingewikkeld. Kijk nooit naar de cijfers. Kijk nooit naar de letters. Maar luister. Luister naar wat ze te zeggen hebben. En soms... Ja. zeggen ze dingen die je niet verwacht. Sjoe. Nou, Jantje was aan het wandelen op het Leidseplein toen vond hij een rikscha en dat vond hij fijn. Hij kocht er zoute pindas voor sigaretten en drop. Kortom, in no time waren halse centen op. Maar hij werd gestatuurd door een brigadier. Die zei tegen Jantje: hey kom jij maar eens hier. Ik weet niet of je het weet, maar ik sta dus op straat. Zijn verloren goederen en horen aan de staat.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 En als ik later groot ben, zorg ik zelf wel voor mijn boer. Toen haalden er een heel stijl, stukelogen bij. Die vonden we dan gevaarlijk voor de maatschappij. Vandaag wil er en morgen luis. kluis. Hupste kleden in een weg met dat gespuis. Op zijn verjaardag. Jantje in de cel, er kwam geen visite, maar cadeautjes kregen wel. Waar stuurde hem een ijzerzag, waar stuurde hem een boer? Daar gaat hij dan, zei Jantje, en ging er van door. Uit de baai zag hij een auto staan. Die ik maar, zei Jantje, zoveel is zo gedaan. Maar in een scherpe kop kreeg die kar een lekker bal Vroeg zeven over de kop en vloog in de brand. Mm -hmm. yeah. Hiermee de eindigt het verhaal van onze held. Een blues voor Jantje onder de vogels in het veld. Jezus zei de dominee, er staat een zieltje bij. Maar Jantje had een maling aan, want Jantje was vrij. Jantje was vrij. Jantje was vrij. Zeg, eigenlijk het belangrijkste wat ik te zeggen heb is dat je het beter kan zeggen dan dat je het kan opschrijven. Je, je kan het beter laten zien, je kan het beter laten horen, je kan het beter laten voelen. Ja, ik ben er ook wel eens in getrapt hoor. Boeken ging lezen. Allemaal woorden op een rijtje, En ze konden niet eens van plaats veranderen. Er stond niet één verspreking in. Of het was bedoeld om een sfeer te scheppen. Nou. Maar, maar een sfeer, ja, hoe moet ik het zeggen, een, een sfeer, die, die maak je, en, en, en niet met geschreven woorden, en niet met cijfers, nee, gewoon als je gewoon zegt cijfers, en dit zijn cijfers, en dit betekent heel veel, en je zet er daarna nog een hoop woorden bij eh, om die cijfers te duiden. Ja, dat doen ze ook nog. Dan ben je helemaal van pad af. Dan ben je helemaal de weg kwijt. Want het gaat alleen maar om de gesproken taal. Woorden... Die je zomaar een keer gebruikt. Ik heb ook wel eens tegen iemand geroepen: klootzak het wel. Terwijl... Daarna dacht ik: waarom heb ik dat gezegd? Tja. En, en dat voor iemand die bijna gewoon, eigenlijk, nooit denkt. En op dat moment had ik het wel, daarom is het me ook zo goed bijgebleven. Ik zei op een gegeven moment: klootzak tegen iemand. Die het niet verdiende. Nee. Nee, ik, ik weet niet of jullie dat weten, maar verdienen op papier, dat kan een heleboel betekenen. Maar als ik het woord verdienen gebruik, dan heb ik het niet over geld. Nee. Dan heb ik het over Dat je het gewoon hoe dan ook krijgt. En, en dan heb ik het nog steeds niet over geld. Nee, dan heb ik het gewoon over. Ja, waar heb ik het eigenlijk over? Maar, maar dat had ik al een begin gezegd dat ik het gewoon ook niet weet. En, en dat vind ik juist eigenlijk het fijnste aan het leven. Dat... Dat je het helemaal niet hoeft te weten. Dat je gewoon de hele dag, iedere dag, altijd weer op onderzoek uit kan gaan. Om in ieder geval iets te weten. Een heel klein beetje. Nee, daar heb ik misschien nooit iets aan, maar... Je zal zien als je er erover begint te praten... Dat andere mensen dat gelijk oppikken... Het is dus niet echt stelen, maar het is oppikken. He? Ja, net, nou ja, dus, nou ja, het zijn, zijn van die nuances waar ik dan aan denk. En dan denk ik, als ik dat op papier zou zetten, die nuances allemaal achter elkaar, dan zou dat een ongelooflijk vervelend boek worden. Eigenlijk super saai. Dus ik, ik, ik, ik denk dat ik de langste epistels die ik ooit geschreven heb, ...misschien maar twee A4'tjes groot zijn. En ik schrijf helemaal niet zo klein, dus dat is best wel weinig. Ik heb wel heel veel geschreven in mijn leven, maar... ...het enige wat het me heeft opgeleverd is dat een heleboel mensen dachten dat ik een hele oude man was. Ja, ik, ik, ik schrijf al jaren niks meer. Nee, ik, ik, ik ben nu echt een oude man en ik snap nu pas waarom schrijven eigenlijk niet helpt. Ja, je, je schrijft het van je af. Dat wel. Maar, maar, maar hoe kan je schrijven naar mensen toe? Je weet niet waar welke mens dan ook toe in staat is. Je hebt zulke gekke mensen tegenwoordig. Dat ik vertrouw eigenlijk niemand meer. Ja, jullie nog wel. En, en, en jou en jij. Maar mezelf. Ik begin steeds meer aan mezelf te twijfelen. Of ik nog wel ergens toe doe of dat ik nog iets te betekenen zou kunnen hebben. Nee, ik, ik weet dat van allerlei andere mensen die ik ken, dat iedereen toch wel iets wil betekenen. Dan heb ik het niet over contracten en uh, hypotheken, actes en dat soort dingen. Nee, ik heb het gewoon over... Ergens op een bepaald punt toch ergens iets heel belangrijks doen. Dat is best wel moeilijk. Maar ik, maar ik weet zeker dat iedereen ermee bezig is, ook jij, en jullie ook. Dit is echt gewoon heel gek, wat bezielt ons mensen om onszelf te willen bewijzen, terwijl we zijn er toch, en we kunnen er zelf toch ook eigenlijk, niks aan doen ja, we kunnen er wat aan doen door er zelf een einde aan maken maar waarom zou je hoe kun je eigenlijk ongelukkig worden en dan heb je het weer dat, dat kunnen eigenlijk mensen alleen Alleen mensen kunnen gewoon ongelukkig worden. En dan, dan, dan vergeet ik niet het een of het andere in een hok gehouden dier of zo. Want daar, daar heb ik dan ook wel medelijden mee, maar in de meeste situaties lijden de dieren daar niet zo onder. Als dat wij mensen kunnen lijden onder onze eigen gedachten. Gedachten? Ja, ik weet het nou niet meer. Gedachten klonk zo Zuid-Afrikaans. En dat spreek ik niet eens. Sprak ik het maar, dan kom ik er wat mee. Maar mensen, als je van elkaar haalt, zeg dat dan. Hoe het dan afloopt. Dat weet je nooit. Maar. maar dat is eigenlijk net zoals. Het, het hele leven is. Zo bijzonder is het niet. Maar, maar schrijf geen brieven naar elkaar. Welk dier doet dat nou? Alle dieren. Hebben contact met elkaar. Ook met jou. En met mij. Maar dat is alleen door middel van betasten besnuffelen. Luisteren en aanzien ja. Aanzien.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 Hallo. Eindelijk kwam de grote dag. Mensje wist niet wat je zag. Hallo. Wat een prachtig stuk van een haan. Zeg, moet je toch die kant Hallo. in staan? Zeg, wat een snavel, kijk die veren. Moet er haast van transpireren. Onze haan wachtte niet te lang, want Hallo. hij was reeds aan de gang. Maar, ik hoor helemaal niks. Eén der mooiste kippen lijden.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 Het was net of hij haar niet liefde Na vier weken zonder ja, liefde, zat, dus hielte hem ja, het niet meer zijn. uit. Elke dag trok hij haar een veer uit. Het was echt niet meer gezond, want zij kreeg een koude staart. Kan oh, je ook een minuutje after. Oh, ik ben er wel. Het maagdje liet haar tranen gaan en ze zei, ach lieve gaan. Waarom wil Dat je ik me zo? niet beminnen? Ik ga gewoon kapot van binnen. Ach, mijn liefste, zei het haantje, strijk nou niet meteen het vaantje. Wil je hebben, zei je de haan, maar dan zonder kleren aan. Ja, ik zeg het maar even. Hallo, Bobby. Uh, uh. Hey, Bobby. Ben je er nou alweer? Jeetje. Ik. Ik ga het even accepteren. Wacht even. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Oké, okay, je, je, je bent te horen volgens mij op de radio. Hallo, hallo. Oké, okay, nou. Op de een of andere nou, manier. Ik niet. Ik heb iets verkeerd gedaan, denk ik. Jij ja. ja, wacht even. Op de een of andere manier valt de stream ook weg. Dus ik. Heel uh... erg verkeerd. Ik. ik... But, hallo? But, hallo? Hoor je mij? Hallo? Hallo? Nou, Goedenavond allemaal. Ik ben uh, Bob, ik ben, uh, ik noem mezelf Bobby. Uh, ik ben vaste gast van de hele radio. Maar ik hoor uh, Guus nog niet. Ha hallo Bob. Zeg eens wat, Guus? Hallo? Hallo? Hallo? zie hij nou nog niet? Ha hallo? Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? <laughs> ah, hallo? Hallo? Je, je, je hebt ergens je speakers uitgezet, of je geluid ja, uitgezet. Ja, of dan? ja. Hallo. Hallo. Ja, hallo dan. Nou ja, het was in ieder geval groentes, eh, ziektes, vitamines, salades, weides. Het kan allemaal met een N. Precies. Maar hallo. Eh, ik, ik ga het gewoon op, op, opnieuw proberen. ik deed niet. Hè. Hallo? Hallo, nou moet je me kunnen horen? Ja, nu wel. Ja, want je hebt de bel gehoord. Oké, okay, ja, je stond in ook gestreamd op mijn smart TV, dus uh, met beeld. Dus uh, daar, daar, daar, daar, daar deed ik denk ik fouten. Oké, okay, ja, ik ben ook niet zo smart, dus. Om dan ook nog op de TV te zijn, dat is helemaal niet mijn ding. Nee. Nee, daar voel je je wel heel erg, uh, heel erg smart van. Ja, dan. Nou, ik zou me wel smart voelen als mijn ding eindelijk eens een keer goed in beeld kwam. Oké, okay. nou ik zie jouw uh, woonkamer. Dus. Jij hebt de mijne. En? Ja, goed nog goed. Nou kijk, het is een ontzettend nee, bende, hè? Ja, maar je hebt geen last van ongedierte. Nee, nee, nee, ja, behalve jou nou. Ja, behalve mij, een kakkelak. Dat, dat durfde ik niet te zeggen. Nee. <hums> Hoe is het voor de rest, jongen? Nou, het wordt herfst. En, en, en, ik ben eigenlijk een zomer- en lenteman. Ja, ik ook. Ik heb ook al zoiets van, uh, waar gaat dat heen met de wereld? Nou ja, ze zeiden dat er een klimaatverbetering kwam, maar ik, ik zie het nog niet. Nou, nou we zullen er nog een paar, een paar warme dagen krijgen, toch hopelijk? Nou ja, ik, ik, ik, ik help het jou open. Kun, kun, kun, kun je er wat aan doen? Of heb je de knopjes of het programma niet? Nou ja, uh, nee, ik ben geen uh, tovenaar natuurlijk. Dat is dan wel weer heel jammer. Ja, zeker. He. Ik... Ja, het is een beetje sneu allemaal met die regen en zo, hè? Ja, het is gewoon überhaupt sneu. Uberha alles is sneu tegenwoordig. Ja, want hoe vind je dat kruidzie? Nou, uh, helemaal top. Ja, toch? Ken je door, toch? Alsof je net naar de kapper bent geweest. Ja, vorige week ben ik naar de kapper geweest. Het uh, is alweer twee weken terug. Ik had een uh, bruiloft en een uh, crematie. Dat is wel een rare combi. Ja, woensdag een crematie en donderdag een duiloft. Mijn neef is getrouwd. Uh... Ah, ah, Oké, okay. en, en zag je er een beetje patent uit? Vio, mee, ik had, ik had niks netjes, dus ik heb gewoon een shirt met een vest aangetrokken. Maar eigenlijk was het uh, summer chic, was de dresscode. Nou, dan was je toch summer chic? Ja, wel, vind ik ook. En was ik gezellig. Ik ben uh, nog een kachel geworden ook, joh. Helemaal kachel op de bruiloft. Ja, het was, het was in een, op, een, op een landgoed was het. Wauw. De, de mafketel of zo heette dat in Vlaanderen. De, de, een landgoed dat heet de Mafketel. Ja. Wauw. En uh, alles was uh, alles erop en eraan. We waren er om uh, half twee s middags. Dat was dus de plechtigheid. En daarna was er uh, bij een soort uh, ja bij een soort horeca achtige uh, gelegenheid was er allemaal eten en drinken en zo. En dat heb je allemaal totjes genomen. Op een gegeven moment, om uh, weet ik, om vijf zes uur was er uh, een uh, diner. Er waren echt heel veel mensen waren wel uh, nou waren wel 40 of 50 mensen of zo waren er wel dat mag toch niet maar meer helemaal, helemaal, helemaal gezellig helemaal leuk op de foto geweest met z'n allen. en uh, dus hij had een uh, goochelaar ingehuurd en, en... Een, jonge go, een jonge goochelaar die de, hij deed best leuk hoor de kaarttrucs en zo Maar alleen maar truc, zij toverde niet echt. Nou, bij mijn ouders deed hij een truc en toen zag ik al gelijk uh, dat hij, zeg, ik zag, ik zag, zeg, ik zag, zag plaatsvinden. Waar, waar hij dan van de ene kaart de andere maakte. Ik zag dat gewoon. Ik zat op zijn vingers te kijken. En, en nu ken jij dat ook? Nee, dat ken ik niet, man. Maar, eh, uh, hartstikke gezellig, joh. Dus, uh, en nu is hij meteen op vakantie naar Curaçao gegaan als huwelijksreis. O, oh, dat is een end Ja, helemaal midden, midden Amerika. Ja, en, en, en dan ook nog in, in, in, in de corona-gedoe. coronagedoe. Virusstijken. Ja, man. Ik heb nog zitten kijken om zeven uur, man. En, en wat ga uh, jij nu doen? Ja, gewoon voorzichtig zijn. Dus... Maar het is, wel, uh, het is wel heavy, want de regionale, die regionale regels gelden nu voor heel het land. Ja, ja, ja. Ik was normaal gewend om mijn broek voor iedereen uit te trekken, maar ik doe het gewoon niet meer. Nee. Nee, dat is maar goed ook, joh. Weet je is... of je er veel haar op hebt? Nee, nee, nee. De, maar het is wel uh, ongelooflijk. Ja, erin gesleten, zo'n gewoonte. Ja, ja. Dus ik zat echt met brommeling zitten kijken net om zeven uur. Uh. En, uh, allemaal nog strenger. En, uh, en, als, en als het nou niet, niet, uh, niet goed gaat. En dat, dat, dat getal nog groter wordt. Dan uh, wordt het allemaal nog strenger. En, en wat dan? Nou, dan gaan alle koeren weer dicht. Of dan. Uh... We gaan de, de pretparken weer dicht en de, dat soort dingen. Kom je wel eens in een kroeg? Nee, nooit man. Nou, dat bedoel ik. Ja, hoef alleen. Ba ja, ja, maar daar mag je tegenwoordig ook niet meer blijven zitten. Nee, dan moet je ook gelijk afhalen en wegwezen. Dus dat is een soort afhalen. wel eens in een kroeg dan? Wat? Kom jij wel eens in een kroeg? Nee. Uh, ook niet. Nee. nee. Ik zou dat niet kunnen betalen, man. Nee, nou, dat is hartstikke in natuurlijk. I iedereen denkt dat ik een rijk man ben. Dat ben ik ook wel, maar in geld eh, betekent het helemaal niks. Het is alleen maar lastig. Ja, ja ik ken het probleem, man. Uh, ik heb gewoon een weekbudget en uh, af en toe een extra. Dat afgelopen maandag uh, een extra, man, ben ik bezig shoppen. En, wat, wat, wat, wat, wat is het geworden? Uh, een trui, een trainingsbroek, drie t-shirts en een poster. Kijk, dat zijn dingen die je deze winter nodig hebt. Want een poster, dat kan je altijd weer doen denken aan van alles en nog wat. Een die trui, trui houdt je, houd je warm. Mm -hmm. En een trainingsbroek, die ken je eigenlijk altijd aan. Ja, dat is wel makkelijk ook, weet je? <coughs> ja, en een shirt. Ja. Ah, is... Een hele mooie trui, hoor. was ik, uh, Echt in een goede zaak gehaald. Uh. het past precies bij mij. XXL. Nee, het past goed. Uh, mijn moeder had gisteren gewassen voor me. Je moest binnenstebuiten, buiten mag niet in het droger en zo De... Zo, een paar mooie aanwinsten. Ik ben er wel blij mee, man. Mooi zo. Dus jij komt de winter wel door. Ik komt de winter wel door, ja. Ja, ja. En heb je nog plannen? Hmm. Nou, misschien kom ik nog een keer in Utrecht. Maar voor de rest, uh, ik zou het niet weten, maar alles, alles legt plat. Dus, uh... Nou ja, je zit net niet... Oh door. ja, nog, uh, nog wat. Nog wat. Ik ga aanstaande woensdag. Ga ik bij de voedselbank. Serieus? Lekken. Ja, man, ik ben uh, aangenomen. Ik cool. krijg het einde van de dag een gesprek. je een... moet mondkap meenemen. Mooi werk, man. Ja, is goed. is mooi werk inderdaad. Ja. Ik, heb wel, uh, ik heb er ook wel, wel, wel, wel zin in. Elke woensdag dan. Uh... En het is alleen maar op woensdag de voedselbank. Ja, volgens mij wel. Ze hadden ook technisch... Ik zei, nou, ik ben niet handig, dus technisch dat hoort niet zoveel. Maar er was ook iets met uh, groente, groente uitdelen, groenten uh, sorteren en zo. En, uh, maar ik ga gewoon volgens mij de voedselpakketten vullen. Oké, okay, dat is supermooi werk. In Rotterdam-West? Ja, hey, maar, maar daar mag ja. ik niet meer heen. Omdat je te veel verdient? Nee, te veel verdient... Ik... Ik verdien minder dan jij, hé? Met je weekbudget. Ja, man. Ja, maar daar kan, ik, daar kan ik ook niks aan doen, hè? Nee, nou het is jouw schuld. Ik zeg nu dat het jouw schuld is. Dus wat ga jij dan daaraan doen? Helemaal niks. Het is toch echt mijn schuld. Maar... <laughs> het is wel echt jouw schuld, maar je gaat er gewoon niks aan doen. Wat ben jij ook eigenlijk nee. een rotzak, hè? Hé, hey, je moet ook lekker naar de voedselbank komen man. Heb je lekker een pakket elke week? Ja, maar ik heb, ik heb mijn eigen voedselbank. Ah uh, ja, dat is waar. Dus uh, ja, voorlopig dan uh, ja, kort voor negen beginnen. Tot half twee. Dat is netjes toch? Ja, zeker. En dus zo weinig tijd maar? Ja. Volgens mij hebben ze heel veel, uh, heel veel klanten, zeg maar. Uh... Zeker weten. En ze houden jou van de straat. Dat vind ik eigenlijk het beste. Ja, ja, ja, een beetje dagbesteding wel goed voor mij. Kun, ja. kun je niet vragen of jij daar gewoon iedere dag kan komen? Om gewoon de hele boel een beetje voor te bereiden. Ja, maar ik heb ook nog mijn eigen tijd. Hè, want ik hou ook wel uh, verschrikkelijk veel van uitslapen en zo. Ja, je bent ook een uitslaper? Ja, laatste tijd wel. Want ik, uh, ik heb een nieuwe goedje, zeg maar er, erbij. En daar, uh, daar ben je, voor je verschrik verschrikkelijk slapen van. En ook kwijleren. Wat, wat, wat, wat voor goed je dan? Ja, dat ga ik niet over de radio vertellen, joh. liever niet. Maar het is een uh, ant antifigotekum. Uh. Oké, okay, het is niet konijnenkeutels met een, een laagje meel eromheen. Nee. Oké, okay, nee, want anders zou ik dat zo proberen. Het, het klinkt voor mij wel geinig. Hm? Dat je slijmerig, maar, uh... je wordt kwijlerig. En... Uh... Je wordt er ook slaperig van. Ik zou zo graag een keertje heerlijk slaperig worden. Hm? Nou, ik stuur er wel een paar naar je op, joh. Nou, dat, dat, dat gaan we helemaal van genieten. Daar ga ik een live verslag van geven, mensen. Dat lijkt Tony me een ongelooflijk goed idee. Unpacking on ridder radio. Het, het werkt hartstikke goed, zo uh, Ondanks die, uh, die bijwerkingen van het kwijlen, werkt het wel goed. Oké. Okay. Dus. Ja, ik, ik, ik vind dat ik de laatste tijd te weinig kwijl. Kijk, tegenwoordig is het wat kouder. En dan hebben de meisjes allemaal weer wat meer aan. En dan zie je wat minder. Mm. En, en, nee, het is echt wel als, als je op bed legt, neemt het voor het slapen gaan. En uh, als je op bed legt, dan uh, krijg je zo'n wel Vieze kwelmel. Heel irritant. Je wordt ook wakker door de kwel, door het gekwel. Dus dat is allemaal minder. Uh... Dus je hebt een nat kussen, ochtends. Ja, man. Dan moet ik elke dag een kussensloop frissen. Ik, ik, ik, ik ben wel dol op natte kussen. Ja, maar. Ja, kussens zijn sowieso lekkere dingen, man. Kijk, kijk dat bedoel ik. En het en kunnen zelfs hele kleintjes zijn. En dan, dan komen ze tien keer zo hard binnen. Ja man. Dus ik weet niet, eh, uh, ja, blij een beetje minder de laatste tijd. Wat doe je de laatste tijd minder? Nou, die rijden. Veel minder man, helaas. Oké, okay, je, je ziet Bokito bijna niet meer. Ik heb hem laatst gezien, uh, twee weken terug. En, en daarna? Daarna ben ik, ik ben helemaal niet meer geweest. Joh. Ik, uh, ja, ik, ik moet ook wat, uh, wat luier door de medicatie ook. Dus. Oké, okay, en dan, dan, dan, dan, dan ga je minder uh, naar de dierentuin. Ondanks dat ja, het is ook niet fijn hoor, maar ik neem me eigenlijk wel voor om meer mee te gaan. Oké. Okay. En uh, geen liefdesperikelen de laatste tijd? Nou, ik ben wel uh, verliefd op twee meiden. Kijk, dat, dat is dan wel weer mooi. En uh, wat zijn het voor meiden? Nou, die ene woont naast me. Dus dan moet ik zo wel nemen. Een meisje. Maar ja, dat gaat hem niet worden. En uh, mijn, mijn behandelaar van het GGZ, maar dat gaat hem ook niet worden. Ook een mooie, mooie dat, zeg. Oké, okay, zullen we dan nu even overgaan naar een liedje, maar tot mijn spijt kun jij het liedje niet horen. Is goed. Oké, okay. dan, dan okay. Ko komt er nu een liedje. Welk liedje komt er dan? Welk liedje komt er dan? En, en, en... Oh ja. Liefdesliedje.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 Zit, zit Clary weer niet te luisteren. En eh, heb ik net eh, zoveel mooie verhalen proberen te vertellen. Maar, ja, maar mm, een, hallo? Wat een leuke uitzending man. Wel. Bo bo Bobby? Ja? Hallo? Hallo? Ik, ik hoor je niet meer. Mm. Nu wel? Nou, ik hoor je nog steeds niet. Weet je, weet je wat ik ga doen? Ik ga het gewoon, de telefoon neerleggen. En ik weet dat je niet van houdt, maar dan had ze dan maar eerder moeten zijn. Dan had ze al mijn verhalen kunnen horen. Terug naar Bobby. Bobby, Bobby. waar ben je? Ja, hallo? Hallo? Hallo? Hallo? hallo? Hallo, hallo. Volgens mij denk ik nu te wel te horen. Volgens mij. Volgens mij wel. Hoor je mij? Ah, echt abgrijs klote man. Ik heb geen uh, tabak bij. Oké, okay, je hoort mij zonder tabak. Mooi gewacht. Je hoort mij zonder tabak. Hallo. Hallo? Wat achtergrondgeluid. Achtergrondgeluid? Dus ik ben maar aan mijn asbak begonnen. Oké, okay, dus de ja. asbak wordt nu leeg gerookt. Ja, ja, mensen, voor het geval dat jullie dat niet doorhebben, wij hebben geen echt gesprek. Uh, het is Bobby aan de ene kant en ik aan de andere kant, maar hij hoort ons. Nou, meditatief is het wel. Uh behoorlijk gezond dit uh. Oh, uh. een beetje in stilte. Oké. Okay. Een beetje naar Goethe Wonka kijken, dan bak je iets bij de buurrotier. Ja, daar heb ik geen zin in joh. op. Nee, joh, dat heb allemaal geen zin in. Ik rook, rook, rook, rook af en toe eentje uit de afpak. En rook ik wel verder niet toe. Brengt me gelijk op allemaal uh, spannende ideeën. Op een paar te gaan halen en zo. Niet. Maar ja, joh, dan moet ik het morgen weer terug gaan betalen en dit en dat. Overigens, Bobby hoort mij niet. Maar ik heb er één, het is een staan. Toch? En hey, waarom is zo stil? Omdat ik de hele tijd iets aan het zeggen ben, maar jij hoort het niet. En nu? Nog niet. De moeilijke waarheid. De waarheid is altijd moeilijk. En vooral omdat niemand hem echt heeft, maar iedereen denkt hem te hebben. Nou, joh, alles gaat zijn randje joh. Ik. Uh... Nou, woensdag bij de voedselbank beginnen. Voor de rest week het ook allemaal niet. Allemaal strenge coronaregels overal. Maar je kan me nou de, wel de, horen. Dat mensen bij elkaar komen en zo. Je hoort maar nog steeds maar niet, hè? Het is strenger en strenger geworden. Maar ja, Redder Radio is een goede afleiding, bro. Het is gewoon uh, altijd lekker om uh, even te luisteren. Vier dagen in de week. Redder radio aan. chat, chat uh, erbij. Nou, ja, dat we dinsdagavond vroeg naar bed gaan. Ja, voor de zeker ik het ook allemaal niet. Hallo? Ik denk iets te veel zo. Hallo? Ik weet het niet, ik weet het niet. Hallo, hoor je mij? Hallo? Hallo? Ik hoor niks. Je hoort mij echt niet? In oh, een tovertruc van Guus zijn joh. Nou krijg ik dus de schuld, hè. D dit zijn van die dingen, dat ik... Lekker maandag, lekker gekocht, lekker geshopt, lekker kleding gekocht. Het de... was erop of maar of die dag gestort zou worden. En het werd gestort, Er stond in de koopgroot in Rotterdam. En het was gestort, 220 ballen. Om zelf uit te geven, dus dat... Uh... is nu allemaal op. D dat is wel 220 veel. 220 harde euro. Maar, maar je hoort mij nu? Nou, ja, het was echt een uh, super gave trui. Een super training ik ook gekocht hoor. Maar, maar je hoort mij Tanktop, dus niet? Een uh, shirtje zonder mouwen. En nog twee uh, shirtjes. Een Star Wars poster. Dus mijn dag kon in een stuk. Maar, maar je hoort mij niet? Supergelukkig. Ja, ik ook. Heb ik ook een gesprek gehad hier. Dat ik hier nog vele jaren kan blijven wonen. Dus dat is ook mooi meegenomen. En je woont in een klooster? Ja, ik snap het niet. Volgens mij weet ik niet hoe ik gehoord word. Je, je wordt ontzettend dat gehoord. Guus, uh, Guus, Guus heeft het gedaan, dus. <kluis> ik hoor niks. Voor mij is het helemaal stil. Ja, Dat is heel gek. Hallo. Dus uh, ja. leven is compleet. Nee, ik hoor hem niet. Maar je moet even iets een switchje om omzetten. Ja, maar. Wij horen jou wel, Bobby. Oké. Okay. Ja. Nou, lekker vaag. Super vaag, man. Voor de rest, uh... ja, ik weet het allemaal niet, ik heb ook weinig, uh, weinig uh, nieuwe gedachten, dus... Maar, maar, maar is het wel, toch? Ja, nog ongeveer vijf minuutjes, nou, uh, ik ben wel weer uitgepraat als ik eerlijk ben. Ah, Oké, okay, dan neem ik het gewoon over. Toch? Ik, ik neem het gewoon over. Ik, ik neem het gewoon over. En dan hoef jij niet. Uh, ja. Nou ja, dus in ieder geval, dan hoef jij gewoon niet. En, en dan ben ik er nog even. En dan kan ik even iedereen vertellen dat ik het ontzettend fijn vind... dat er af en toe mensen zijn die, die me horen... Je, je hoeft nooit naar me te luisteren, want dat is helemaal nergens goed voor. Nee. Ik vind het al fijn als ik jou kan horen. Als jij mij kan horen. Dat we elkaar horen. Dat we elkaar beluisteren. Misschien weer in de toekomst betasten. Belikken, beknuffelen, be-whatever, hoe dan ook, en, en, en waarom dan ook. Het is eigenlijk allemaal nergens voor nodig. Doei! Toch? Of zit ik nou helemaal fout? Volgens mij toch niet. Nee, nee, dat, dat kan niet. Dat, dat kan niet. Dus, uh, Dat kan niet. Maar ook een hele harde. Ja. Uh, plus... Opgevallen, dan ligt met zijn hoofd voorover op de tafel. Ja. Oh, hij wordt nu wakker. Ja. Uh, Gaap. Zo. <lacht> oh. En bedankt voor uh, Bobby, voor, uh, voor uh, Cornelis Vreeswijk... Uh, Guus, ja. wat blijft het toch een prachtige zanger. Ja, de nozen met non. De non. Ik heb net ja. uh, ook even een plaatje opgezet tussendoor van Cornelis Vreeswijk. Dat ja. heb ik ooit in Stockholm gekocht, want hij was later dus uh, in Zweden benoemd geworden. Ja. En uh, daar zingt -ie, heeft hij een plaat uitgebracht die ik heb. En die heet uh, Cornelis Vreeswijk, v Vrezevijk, zoals ze zeggen. Vreeswijk, Sjanger Bijlman. Hij zingt dan Liederen van Belman, is ongeveer de belangrijkste dichter van alle dichters van Zweden. Ja. Prachtige plaat. Ja. Dus bedankt uus, dat was mooi. Ja, prachtig. En dat, ja, die uitzendingen van uus brengen me altijd op gedachten. Ik zat nu even te denken over de tijd en over. Nou ja, over. Ik bedoel, het is altijd leuk, altijd boeiend. Ja. Yeah. Eerlijk. Natuurlijk hoorde ik hem wel, zegt de operator. CPR voor. Thanks, zegt Bobby. Nou, heel goed, Bobby. CPR heet nu CPR. Oké, okay, goed. Dan zijn we weer thuis. Operator. Hoe is het met jou, uh, noets? Ja, uh, eigenlijk, uh, ja, uh, het enige verschil is, zei is eigenlijk nog steeds prima, dat het vandaag een uitermate grijze dag was. Ik werd ja. wakker en ik, uh, ja, het uitzicht was nogal belemmerd door een soort ruilerige, mistige motregen die alles grijs maakte en ja. kleurloos. Ja, ja. En het was uh, frisjes, frisjes. Ja. ja, de temperaturen boven de twintig, dat zal wel voorlopig niet meer gebeuren. Nee, dat denk ik ook niet. Morgen lijkt het ja. wel weer mooi te worden. Dus dat is een belangrijk verschil. Verder ben ik deze week veel aan het lezen geweest. Veel aan het lezen geweest. Wat lees je dan? Nou, ik heb voor het eerst een boek van Goethe gelezen. Goethe? Van, ja, het, het, natuurlijk het beroemde, het lijden van de jonge werter. Heb je er wel eens van gehoord? Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik ben niet zo'n lezer. Ah, oké. Okay. Die Leiden des Jongenwerter, heet het de Duits. Het is een uh, super romantisch verhaal over een jonge man die ontzettend verliefd wordt. En dan aan het eind van het verhaal een kogel door zijn hoofd schiet. Oh. Ah, het, is, het is prachtig, het is prachtig. Maar uh, het is een uitgave van de Volkskrant. Dat is op zich wel interessant. De Volkskrant heeft namelijk ooit een uitgave gedaan van een aantal verboden boeken. Oeh. En uh, daar, daar hoort deze ook bij, want deze heeft destijds toen het uitkwam. Ik praat over uh, de 18e eeuw. een enorme opschudding veroorzaakt. vanwege waarschijnlijk. zelfmoord die erin beschreven wordt. Ja, ja. En, uh, maar de Volkskrant heeft toen. ja, iets van 15 of 20 boeken. Ik geloof 19. Ik meen dat dit de laatste was. Maar, en daar staan boeken bij, zoals. Uh, uh, het Tenen Bruidsbed van Moelis. Uh, boeken bij als Brave New World van Aldous Huxley. Oh ja. ja. Dus erotische boeken, politiek foute boeken. Er werd al veel censuur toegepast. Ja, ja. En de kerk, de Rooms kerk had natuurlijk de index ja. voor zijn eigen gelovigen. En als je dan een, een, een katholiek boek kocht van een katholieke schrijver, dan stond er ergens voorin dat het goedgekeurd was door de Romeinse overheid. Ja. En, en dan kreeg het een imprimatur. Het mocht niet gedrukt worden, betekende dat. Wauw. Ja, of, of niet heel opstaan.